Uur. Dit is Renate Evers. Met het NOS-Jose politie is een klopjacht begonnen op een man en een vrouw... die betrokken zouden zijn geweest bij de aanslag van twee weken geleden in Bangkok. Daarbij kwamen twintig mensen om het leven. Een van de verdachten is een Thaise vrouw van 26. Van de andere verdachte is alleen bekend dat het een buitenlander is. Zaterdag werd een andere verdachte gearresteerd. In zijn woning vond de politie spullen die mogelijk gebruikt zijn bij de aanslag. De vakbond voor wetenschappers voert vanmiddag actie... bij de opening van het academisch jaar in Utrecht. De bond vindt dat er te veel tijdelijke contracten in de wetenschap zijn. Het gaat om zo'n 60 procent van het wetenschappelijk personeel. Door het gebrek aan vaste aanstellingen is er veel onzekerheid. En die heeft een slechte invloed op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Hoe de actie er precies uit gaat zien is niet bekend... maar volgens de vakbond zal die bescheiden zijn. In Nijmegen is vannacht een parkeergarage van een appartementencomplex onder water gelopen na de hevige regenval van vannacht. De garage liep onder nadat een dam bij een vijver was doorgebroken. In de garage staan ruim 100 auto's en veel daarvan staat tot aan de spiegels in het water. De brandweer gaat het water uit de garage pompen. En ook op andere plaatsen in Nederland leidde het noodweer tot overlast. Vanochtend stonden er al vroeg lange files. De Amerikaanse filmregisseur Wes Craven is overleden. Craven was gespecialiseerd in horrorfilms. In de jaren tachtig maakte hij de reeks A Nightmare on Elm Street, later de Scream Films. Craven was al langere tijd ziek en had een hersentumor. Wes Craven is 76 jaar geworden.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 Het aantal files in de Randstad begint nu af te nemen, maar het blijft tot druk. Het heeft onder meer te maken met het slechte weer van afgelopen nacht. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Muidenberg 6 kilometer. De A4 Delft Amsterdam bij knooppunt Battenverdorp 6. Op de A7 Hoorn Zaandam tussen de afrit A en de afrit Weide Wormer 11 kilometer. De A9 Alkmaar Amstelveen tussen afrit Haarlem Zuid en Battenverdorp 4. De A10 West tussen Afritijn-Muiden en Oud-Zuid, 6 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 5. En richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld, 9. Op de A16 Breda-Rotterdam, voor Rotterdam-Fijenoord, 4 kilometer. De A20 Groep van Holland-Gouda vanwege een berging na een ongeluk bij het Kleinpolderplein, 5 kilometer. En op de N201 Hilversum-Uithoorn voor de A2, 3 kilometer file.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 My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is my. Zijn ze dan, die cheerleaders? Zie jij ze, Albert-Jan? Ik zie ze niet. Nee, nee, misschien ver op zee. Je weet het nou, maar Al dat. die mensen in die oranje t-shirtjes, daar moeten u wezen. Want daar kunnen u namelijk een handtekening zetten voor de actie Verzet Windmolen. Zelfs bij mijn collega Albert-Jan Vos. Yes. Ook hij is in het oranje. Oh, wat leuk. <lacht> Staat je goed, hoor, Vos? Dank je wel, schat. Ja. <lacht> <lacht> nou, vind <word> ik verlegen. Hier <lacht> <Ja>. oh. <lacht> is Layback Back in the Sunshine Reggae. de Sunshine Reggae en albert Jawel, de eerste mensen komen naar een stoel of ook ijs verkopen hier. een ja, voor, voor idee voor, de, voor morgen. Ja, misschien... Eh, ja, ik neem wel een paar ijsjes mee. Goed plan, dus goed we plan. Ze dus hebben we gauw uitverkocht. <laughs> Zo is het. Hé, hey, we gaan naar het circuitpark zandvoort, naar Willem van Dessen... die daar aanwezig is bij de historic Grand Prix. Hoe is het daar, Willem? Goedemiddag nogmaals. Goedemiddag, ja, vanaf uh, circuit park zandvoort. De historische grampina. Eerder in de uitzending had ik het over die. Uh... Nu wij in uh, championship, uh, de championship waarvan deze race uh, van start ging. Die race is uiteindelijk gewonnen uh, door uh, degene die ook van vol uh, vertrokken. Uh, Wel een moeilijk uh, daar man. Het is niet zo dat hij van uh, start tot finish leidde, want bij de start was het uh, Michael Lyons uh, die in de onderweg is. Uh, die wegschort en de kop verhogen, maar twee ronden voor het einde. Ja, moest hij toch uh, de strijdbijl eigenlijk gaan inleveren en eindigt uiteindelijk als vierde. Dus daarin in ik de mannen in een uh, Terrel, de, de welbekende Candy uh, Terl, die de reis wist in de tweede plaats. Heel mooi een uh, DJ, een van de mooie auto's uit uh, 80e uh, jaren, begin 80e jaren. Vichet gesponsord uh, door Sietsaan met een prachtige gebouw uh, die auto's. over overigens opgericht door Keij. Uh, een Fransman, die eerder deze week uh, overleefde uh, in Frankrijk 80-80 jaar geleefd heeft en eerder eindigde dan uh, Andy Wolf die eveneens in een uh, terren onderweg was. Degene die het zo goed deed uh, vooraf start uh, Michael Lyons, Rondelang leidde, leider eindigde ons vierde. Hier op het spiegelijks zijn we even bezig met uh, de race over 25 minuten met uh, NH, NKA GT. Het staat al voor Toon uh, en uh, GT. Nederlands kampioenschap. Prachtig race. Uh, met 58 auto's aan de start. Ja, dat is een uh, veld uh, van hier tot uh, aan de studio. Uh, de, wat als het achter elkaar zet die auto's. Uh, daar is een heftig schrijf uh, om de bezig. En die uh, wordt gevoerd uh, door uh, Michiel Campagne. Die rijdt in het Chevrolet voor met, uh, transport met op zijn bumper uh, de passerelle die in een uh, Ferrari uh, 250 GT rijdt en op de verre Ik vind dat ook al uh, bijzonder merk in de uh, autosport en in de autowereld. Ja, de Pizarini die, uh, die bestuurd wordt door uh, Van der Lof... Uh, morgen is het uh, Jelmer Buurman uh, die daarmee uh, de bar op gaat. Die is nu onderweg in de pers ook met een ander uh, vervoermiddel. Uh, waar het verder niet over gaan hebben. Maar goed. Uh, dat is een strijd en uh, ja, dat zijn hele snelle auto's, uh, de eerste drie die ik noem, En als je dan kijkt dat we kijk snelste auto 1.58 rijden en de langzaamste 2.28 in het veld, dan weet je dat die uh, gasten die in die snelle auto's rijden ook uitermate scherp moeten blijven. Want, ja. Het snelheidsverschil is toch wel uh, erg groot tussen uh, bepaalde auto's in deze klasse. Hierna gaan we nog verder met een uh, demo. We hebben er al een gehad van uh, BMW. Hierna is er uh, nog pas een demo. Ik denk dat onder andere dan uh, de motoren, Maar paar op motoren uit uh, het verleden, met onder andere Jan Veen, ooit wereld van jongens, 50 Jos Burgers, dus, uh, z'n soort mannen en dat is ook uh, leuk om te zien hier uh, op zo'n soort. En nou zeker uh, op een uh, goed geduld uh, circuitpark, uh, zoals we vandaag uh, hebben hier. Ja, Willem, wat we dit uh, inderdaad van een aantal mensen die hier even gezellig last kwamen op het uh, Salvoortse strand. Het is daar echt uh, druk hè, op het circuit. Nou, Willem, uh, hoor, Willem hoort mij waarschijnlijk niet. Maar in ieder geval, uh, inderdaad. Ja, maar heel veel weg, toch? Uh, ja, maakt niet, maakt niet uit. Dankjewel, Willem, voor dit moment.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 Through my Lola Do I Flicking through vinyl, I'm feeding the rush. I dig for that one, and I open the hunt. It's taking all day from the. Quiero rayos okay. de sol tumbados en la arena y ver como se pone tu piel dorada sí. y sí. morena quiero rayos de sol tumbados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 lijst heb uh, uh, ik tuurlijk, het is Dat Het is alweer uh, ja ja. Salsa, sombrero, En ook met uh, dit soort muziek krijg je echt het uh, zomergevoel. Jawel. De salsa tequila, dat was de single van uh, Anders Nielsen. En voordat we aan de evenementenagenda gaan beginnen, Albert-Jan, nog even de handtekeningenlijst daar bij jou op ja, tafel. Ja. ja, die begint al erg vol te raken. He? We hebben al twee uh, volle. Daar staan dus er twee ruim volle, uh, 15 ja. handtekeningen op. We zijn om twee uur begonnen, hè? Dus wij hier van uh, onze, onze uitzending. Ja. En we zitten nu op 2,5 bladzijden. En hoeveel hebben we er al? 24 24, 24. Nou, nou. Voordat we aan het einde van deze uitzending zijn, moet het op jouw vol. 50. Ja, hoeveel bladeren, bladen hebben wij? Ja, genoeg <laughs> voor deze week. <laughs> Oké. <Okay. laughs>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 met volle maan. En dat is, begint van, vanavond om 7 uur. En daarvoor moeten zich vervoegen bij de First Wave Surfschool en strandpaviljoen. Uh, de prijs per persoon is 5 uur. Uh, dat shows biertjes, surf and sub. Om half negen is de zonsondergang vanavond. En dan gaan ze weer lekker het water in. Vanaf 7 uur eerst een gezellig hapje en een drankje. Versier je board, websuit met lampjes en glow in the dark sticks. Zelf meenemen. Wel stevig, zodat het niet in de zee uh, terecht komt. Samen met het, het licht van de volle maan gaan we er een klassiek sessie sessiesetje van maken. Dat allemaal de nacht surf, sub en sub bij volle maan vanaf 7 uur vanavond. En terwijl ik hier druk bezig ben met de evenementagenda, hebben we wederom een uh, dame die de handtekening komt zetten en deze actie steunt. U bent uh, van harte welkom. Dank u wel. Ja, goed, ga ik weer verder met de evenementenagenda. Uh, Grand Prix Parade. Ja, vanavond vanaf 7 uur is het uh, is bom en bom en gezellig uh, vol in het centrum van Zandvoort. Want uh, u kunt, afgezien van het feit dat u op het circuit van racegeweld kunt genieten... kunt u vanavond ook uh, getuige zijn van deze prachtige historische Grand Prix-auto's. Want ze gaan namelijk een, een rondrit maken door het centrum van Zandvoort. Dus als u op het Raadhuisplein bent en aanverwante straten... dan zult u ze absoluut voorbij zien komen. Ze gaan ook via de Van Spijkstraat, uh, even uit mijn hoofd, de Zeestraat, een uh, stuk boulevard... Naar de zuid, en dan weer richting via het raadhuisplein Halterstraat. Gaan ze weer terug? Een geweldig spektakel vorig jaar, een geweldig succes.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 Heerlijk swingen eh, tijdens de beachparty in de haven van Zandvoort. Boulevard Bouwloosloot. En dat begint allemaal om half zes. U bent van harte welkom. Oké, okay, dat was hem. Dat was hem. Alleen ja. dit weekend, hè? Ja, maar ja, dit weekend. ja. Er is genoeg te doen hier in Zandvoort. Nou, wil je de evenementen nalezen? Download dan de CFM-app. Onze eigen app. en Kijk even onder evenementen. Vind je trouwens ook het allerlaatste nieuws over de Palsit actie. Wordt steeds up-to-date gehouden. Allemaal onder evenementen bij de CFM-app. En hier is de gauwe van Madonna en Dress Shop. En met die handtekeningen van je, albert Ja, maar als je dan vraagt, van, wilt u uw, uw, het feit dat u de handtekening zet, even mondeling toelichten op de radio, dan is het van... Nee nee nee, nee, nee, nee, geen goed idee. <laughs> Doe niet. <laughs> nou, we zitten vandaag voor paal bij Talassa in Ahoy. En ja, dat bakkie aan die paal, die moet steeds hoger en hoger en hoger... totdat we bij 100.000 handtekeningen zijn. I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 It's a sad time.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 Uh, ik vind dat ze erin mogen gooien, maar letterlijk erin mogen gooien. Oh, erin mo de windmolens erin gooien? Ja, maar letterlijk erin gooien. Oh, dus gewoon, gewoon in zee gooien? Ja, gewoon plat.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 I'll you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 the game we're playing yeah. Dus meneer Felix is enorm populair met zijn muziek tegenwoordig. Heel veel iets maakt hij...